In de uitgebrande woontorens in de Spaanse stad Valencia kan nog altijd niet worden gezocht naar vermisten. Hulpdiensten kunnen niet naar binnen door de intense hitte, zegt correspondent Miralde Bruyne. Ja, de politie is naar die mensen op zoek. Het is wel onduidelijk of die mensen nou ja, wel thuis waren toen de brand uitbrak of uh, en dat ze nog in dat gebouw zitten of dat ze op dat moment misschien niet thuis waren maar nog niet zichzelf hebben gemeld. Uh, 14 mensen die zijn ook nog in het ziekenhuis of in het veldhospitaal dat naast het gebouw is neergezet, die worden daar nog behandeld. Vier mensen zijn omgekomen. Vermoedelijk kon het vuur zich zo snel verspreiden... doordat de buitenkant van het gebouw gemaakt is van brandbaar materiaal. Het Hamas-bestuur in Gaza zegt dat Israëlische militairen... opnieuw zijn binnengevallen in het Nasser ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een van de laatste plekken in Gaza... waar gewonde inwoners terecht kunnen. Een week geleden was er ook al een inval. Volgens Israël wordt het ziekenhuis gebruikt door Hamas-strijders... In de haven van Southampton, UK, is eerder deze maand een lading kook van 5700 kilo onderschept. Het spul heeft een waarde van dik een half miljard euro en zat verstopt in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Het is de grootste partij die ooit is onderschept door de Britse douane. En balen voor toeristen in Parijs. De Eiffeltoren is de hele week gesloten. Naar goed Frans gebruik is er een staking. Het personeel vindt dat de toren wordt verwaarloosd... en dat er dringend onderhoud nodig is balen voor deze toeristen. Ze hadden maanden van tevoren een kaartje gekocht om naar boven te gaan. We bought tickets about four months ago to go to the top today. I've been before, but the children haven't been before. And yeah, I guess it's one thing that you do when you come to Paris. we ze staan dus in de regen om van een afstandje een foto te maken van de Eiffeltoren. En het weer nog een wisselend dagje met veel wolken en kansen op een bui. Maar ook opklaringen met af en toe zelfs wat zon. Vanmiddag gaat het op meer plekken regenen bij maximaal 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 You're it, baby Ja, de Beach Boys. En in de tweede uur alweer I Can Hear the Music. I Can Hear Music. Is dit is nou ook van het album uh, Pets? De Pets? De pets, pets? De wat? De the pets, the pets, Pets Boys, The Beach Boys. De Beach Boys, ja, ja ik, word, ik word hier helemaal gek. De strandjongens gewoon, hè? En we krijgen straks hier ook een paar strandjongens. Dat we nou, nog een beetje. Ik zal je vertellen, we hebben iemand voor de deur staan, die wil ik graag eventjes erbij halen zometeen. Ja. Die is, uh, eigenlijk is hij al een landelijke bekendheid Want? in Zandvoort. In Zandvoort. Ja, we hebben een webcam, dus de kijkers kunnen allemaal meekijken. En uh, nou, we gaan hem gewoon binnenhalen, joh, wat, wat, wat geeft dit? Gerry, kun, kun jij misschien. Ja. Uh, nou, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, dat is alweer te laat, hè. Want dat beste hard met mijn filmpje met. Dat geeft met niet. Dat mag nog een keer. Dat gebeurt nog een keer. Dat is mooi. Dat, dat, dat is mooi. Is mooi maar nou maar... jongens, kijk nou eens even je sangarines... Niet zanger Rienus, Rienus de Redder. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is ook wat. Ja, zeker. Het is niet te geloven. Zo loop je in het dorp met 6000 <laughs> mensen. Ja. High fives te geven en wilde vrouwen om de kop heen pakken. 6700 mensen had ik gelezen. 6700, oh. 67, ja, dit is werkelijk niet te geloven. Ja. Er is een, een, een, een beetje een rel aan de gang in Zandvoort van... Van die man die in Rines uh, in het pak van Rines zit, dat moet echt een diad zijn. Ah, maar dat hoeft toch helemaal niet. Nee, he. maar goed, nee, joh. ze dachten allemaal, het is gewoon één man van de KNRM, die is daar speciaal voor opgeleid. En uh, die heeft uh, bij de commando's gezeten en zo, dus die <laughs> weet allemaal precies hoe dit allemaal werkt. En, en toen heb ik gezegd, nou volgens mij, volgens mij was het niet één man, volgens mij waren het er meer, maar... We gaan proberen in dit uur om dit, uh, om dit uit te zoeken. Maar Prima. de volgende vraag was: van wie zit er in de pak? Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Zeker. En, uh, en ik, ik weet het niet, uh, kijk of ik Gerry zo gek kan krijgen... Om, uh, om dit te onthullen. En om eens even te laten zien wie er eigenlijk in de basket staat. Dan zou ik zeggen. Stel jezelf doe, maar voor, je maar zo, zo over je heen doen. Ja, hoor. Kijk, er oh. is hem. <laughs> daar, je, daar hangt de camera. <laughs> Goedemorgen, Jelme de Boer. Zeker. Het is niet te geloven. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, en hoe voelt dat? Uh, frisse lucht. Frisse lucht, Heeft, hè? Dus. Ja. <laughs> ja, dat, dat, zal wel, dat zal wel even iets anders zijn, man. Ja, maar jij hebt de beste, ja. beste, beste tijd... Uh, een beste tijd uh, met de pak gelopen, toch? Ja, uurt, ja uurt, een uurt, een uurtje. Een anderhalf uurtje. net is meer dan anderhalf uur. Ik heb geen idee hoeveel mensen ik high-fived heb, hoeveel kinderen ik... Ik heb ze geteld en jij zei dan 48 en een half. Oh, 48,5. En, okay. en een half. En een half. Je een man miste. was oh, jongen. Duidelijk. Je trok net de hand weg en dus ja, maar die rekening was een half. <laughs> ja. En uh, Gerry zet hem maar even in de keuken, dan kan hij afkoelen. Ja, ja doe dat maar. Heb hij heeft gezien. Ja, hij heeft het gezien. Dankjewel, Gary. <laughs> ja, maar ik heb meteen even een dingetje. Ja, tenminste, ja, een hoop mensen hebben een dingetje. Die, die vragen mij dan van ja, 6700 man loopt dan mee met zo'n lightwalk. En ja. die schrijven ze in bij uh, Le Champion, ja. de organisatie. En dan, en dan ontvangt de, de uh, uh, KNRM een cheque van ruim 3000 euro. Klopt. En dan zeggen de mensen van ja, 6700 mensen en dan een cheque van 3000 euro. Twee, kwart twee kwartjes de man of zo. Ja. Hoe kan dat? Uh, uh, maar ik heb al van mijn collega Willem hier achter de knoppen. Onze super DJ zeg maar. Heb ik al begrepen dat er een hoop onkosten zijn. En dat die daar ook uh, uit worden betaald. Het onbrengst van die... Uh, leg eens uit, hoe, hoe werkt dat? Nou kijk, we gaan in eerste instantie mensen niet zeggen van... Je mag alleen meedoen als je doneert. Het is een vrijwillige donatie. Wij zijn volledig, volledig vrijwillige Oh, sorry. Ietsje dichterbij. Ietje, ietje dichterbij. Ja. Wij zijn volledig vrijwillig. Dus het is aan mensen of ze wel of niet willen doneren. Dus dat is eigenlijk... Het, het, het, het verhaal. Ja, ja, ja. ja want dat, dat was een veel voorkomende vraag die ik kreeg. Maar hoe kan dat nou? Oh ja, ja. He, want uh, nou, het wordt officieel gepresenteerd en zo. En de uh, ja. wethouder erbij en alles. En dan 3000 euro op 6700 man. Maar nou is het helemaal duidelijk. Nou, voor ons is dat ja. een heleboel hoor. Daar kunnen wij een heleboel mee. Ja. Dus. Nou ja, jullie zijn überhaupt uh, afhankelijk van. Uh, ja. Van donaties, hè? Ja, en, ja, uh, misschien wel erfenissen van mensen die ze nalaten of zo? Ja, klopt. Klopt, ja. hè? Ja, ja zeker. Ja, bijvoorbeeld uh, onze, onze boot, Annie Paulise. Uh, die is ook ja, is volledig uit een nalatenschap. Hebben wij dat kunnen bekostigen? Ja, maar, maar kanaren, dat kunnen bekosten. Maar praat je dan ongeveer over? Zou ik niet durven zeggen. Nou, volgens mij is eigenlijk. dat heel veel. Ik denk in de miljoenen gaat ik, dat ik wel. Ik zou hè? het niet durven Ja, ik hoef dat Jan Willem dat vertelde. Ja. ja, dat was in Heemstede. Dan hebben we even, even ja. een uh, heel ander verhaal. Was, had je vroeger een uitzichttoren. Dat heette de Belvedere. Daar stond het Groenendaalse bos. En er is ook iemand geweest die heeft in een nalatenschap. Uh, een half miljoen uh, uh, beschikbaar gesteld om die Belvedere die ooit is afgebroken om die weer te herbouwen in het uh, Bos van Groenendaal. Dus dat is wel een heel ander onderwerp natuurlijk. Maar ja, er zijn mensen die hun nalatenschap besteden aan een goed doel. Nou, nou, nou ja, KNRM is natuurlijk Gelukkig. bij uitstek, bij uitstek een, ja. uh, een heel goed doel. Ja. Jij bent een opstapper, hè? Ik ben aankomend, of zo. Oh. Oh. Ja, ja, hallo. hallo, jongetje, hallo. Ja? Ik voel een keer een koude trek in mijn nek. Volgens mij hebben we nog iemand in huis. Die wil ik er even bij halen. Oh, dit, ja, ja. Want, uh... Wacht, wacht, wacht, heel even. Wacht nog heel oh, even. Oh, ja, nee, dat is goed. Regel jij je dingetje, maar dan pak ik de microfoon wel even. Ja, dat is goed. Ja, rustig. Doe nou even Rustig. Het is toch werkelijk niet te geloven wat hier allemaal, wat hier allemaal binnenkomt? Het is, uh... Je hebt er maar druk mee, Willem. Ik heb het ontzettend druk mee. Ja, ze johan. zeiden: Joh, ga bij de KNRM. Daar nee, hoorde dus ik de volgende afgelopen <laughs> zaterdag nog iemand zeggen: Kom erbij. Gezellig. Ik zie je nog wat? Ik zie je nog eens wat? <laughs> ja, nou, het is, niet, het is niet te geloven. We hebben. Nee. Hè? Dat Goedemorgen! kan je hier zitten? Ja. Rines. Hé, waar je zitten? Ga zitten. Goedemorgen! Uh, hè? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar volgens mij had ik hier net een broer van je. Ja, dat is correct. Dat was uh, Rinus. Dat was Rinus. Ja. En, en, en jij bent? Uh, ik ben uh, ook Rinus. Jij bent ook Rinus? Ja. Ja, ja. Nou, dan mogen jullie zo even, even uitleggen. Want ja, nou weet ik dat Jelma erin heb gezet. En ik, heb ik daar een zaterdagavond naast verschillende mensen gelopen, dan? Ja, zeker. Met, uh, met uh, drie verschillende Rinus hebben wij het, uh, de klus geklaard, zeg maar. Ja, ja. Dus ik heb eigenlijk, eigenlijk gewoon drie keer hetzelfde verhaal verteld. Ja, dat wist jij niet, hè? Jammer. <laughs> <laughs> Wat leuk. Ja. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk hetzelfde wel Het is bij Jelme net ook gebeurd, de onthulling. Maar wie zit er hier onder dan? De... Kijk. De hey, patient. Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, ja, zeg maar wie je bent. Want zie je nou zitten, hè? Even zwaaien daar naartoe. Even ja, zwaaien, kijk. ja. Ja, goedemorgen. Ik ben uh, Sebastiaan van Essen, ook uh, opstapper uh, bij de KNRM. Canarim. KNRM's antwoord. KNRM's antwoord. Allebei. Ja. Ja, ja. Op, opstappers. Uh, ik hoop niet dat jullie uh, zo, zo dadelijk meteen gaan opstappen, want uh, <laughs> dat is niet gezellig natuurlijk in de uitzending. Nou, dat is wel mooi zijn, hè? Live tijdens de uitzending. <laughs> ja, ja. Hey, maar vertel eens iets over over het onderwerp opstappers. Opstapper, nou, Een opstapper ben je um, op het moment um, dat je in principe al je opleidingen hebt afgerond. Um, ja, En eigenlijk mee kan als leder op zee. Bij de KNRM de opleiding? Bij de KNRM. En, en, waar, en waar, is er een centrale unit in Nederland waar dat gebeurt? Um, nou ja, je doet een aantal opleidingen um, zelf. Dus je vaarbewijs, eh, EHBO, um, Marcom, dus uh, voor de marifonie. Um, je doet een training, Dat is een helikopter onder water escape training. Zo noemen ze dat. Dat is in Rotterdam. Um, ja, daar leer jij dus onder water in een zwembad. In een gesimuleerde situatie uh, leer jij uh, te ontsnappen uit een boot. Um, brand te blussen, uit een helikopter te klimmen. Um, ja, en als je dan al die opleidingen gedaan hebt... dan um, mag je nog een week naar IJmuiden. Superleuk. En daar ga je al je vaardigheden... Ga je ...in een week tijd nog een keer trainen, herhalen, trainen, trainen, trainen. En als je dat allemaal voorbracht hebt, ja, dan ben je opstappen. Ja, maar dat hele opstappenstrijd moet je zelf bekostigen? Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat wordt allemaal bekostigd vanuit de KNRM. Ook weer vanuit de nalatenschappen en de naties ja. waar, waar jij het net over had. Ja. Ja, jullie zijn landelijk uh, actief, want ik zag ook in Almere... ...zag ik op het nieuws van de week iets voorbij komen waar de KNRM bij betrokken was... Uh, uh, hoe, hoe wordt dat allemaal aangestuurd? Want, uh, op welk moment uh, worden jullie ingeschakeld? Hoe werkt dat? Nou, op het moment dat er, uh, dat er een, een situatie is, bijvoorbeeld uh, een vermissing hier op het strand... Uh, dan loopt dat of via de politie, via de meldkamer of rechtstreeks via de kustwacht. En wij worden dan vanuit de kustwacht worden wij gealarmeerd. En ja, dan wordt uh, de boel in gang gezet. Ja. Wij worden gepiept. Wij uh, snellen ons naar het boothuis en gaan vanuit daar de actie in. Dus binnen 10 minuten moet je aanwezig zijn, hè? volgens mij. Hè? Ja, uh, het is uh, de bedoeling dat wij tussen 10 en 15 minuten in het water liggen. Ja. En uh, ja, uh, gezien de, na, na gelang de situatie lukt dat eigenlijk altijd. Ja. Maar hoe lang, hoe lang zit jij er nu bij? Uh, bijna vijf jaar. Bijna vijf En Jelma? Ja, bij... Ik net bijna een half jaar. Een half jaar. Ja. Ja. dat is... ja. Dat is, is, is dat verschil in training? Of, of zeg je van... Uh, want ik neem aan, als je zelf in training gaat... Je houdt je toch vast aan degene die al wat langer meeloopt. Bijvoorbeeld uh, Sebastian in dit geval. Ja, zeker. Je, je leert eigenlijk van iedereen leer je, uh, de, dezelfde dingen. Ik bedoel, we moeten mensen en dieren moeten, moeten redden. En dat op de meest veilige manier. Ja. Uh, maar eigenlijk zijn alle schippers, alle opstappers... die zeg maar, langer in dienst zijn dan, dan ik of langer vrijwilliger zijn dan ik... die, ja. die, die leren, allemaal, het, leren mij het allemaal op dezelfde manier. Daarom ja. is, is het ook het beste we zijn met 28 man, denk ik, in totaal. Ja, volgens Zoiets. mij is het zo'n 14, 15 opstappers. Ja, dat, dat iedereen eigenlijk hetzelfde kan doen. Iedereen is een opstapper, uh, iedereen kan in principe de boot besturen... iedereen kan navigeren, iedereen kan communiceren, iedereen heeft HBO. Ja. HBO. Um, dus eigenlijk, eigenlijk moet iedereen alles kunnen. He? Ja. Daarboven heb je natuurlijk ook een beetje een hiërarchie, een rangorde. Ja. natuurlijk Dat is altijd nodig, zeker ja. aan boord. Ja. Dus um, ja, ja zo, zo werkt dat een beetje. En dan ga je rustig ga je alles oefenen. Is het dan maar... net zoals bij bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer... of de brandweer, dat er altijd een vaste ploeg... Zeg maar, het dienst heeft om Die opgeroepen bijvond, te kunnen worden? Of, of, ja. Nee, nee, nee. Er is, uh, um, bij de brandweer heb je dus inderdaad een, een ploeggerooster. Um, wij zijn theoretisch gezien 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Ja. Um, er is natuurlijk een uitzondering op. Uh, op het moment dat je van het dorp af bent, ben jij niet beschikbaar. En daar hebben wij een systeem voor, systeem voor het pre En daarin vult iedereen zijn beschikbaarheid in. En uh, ja, daarin is heel duidelijk te zien... Um, ja, wat de beschikbaar is, beschikbaarheid is op elk moment van de dag. En uh, ja, wil jij bijvoorbeeld vandaag weg en zie jij dat er maar vier opstappers staan. Um, ja, dat is minimaal. Ja, dan moet je zelf bedenken van ja jongens, uh, dat gaat niet. Ik kan nu niet weg. Um, ja, dat, dat hoort wij bij ons. Ja, ja. ja wel een uh, fantastische uh, avontuurlijke uh, belevenis. Uh, kan je het hobby noemen? Jazeker, het is, het is echt ja? een hobby. Ja. Uh, sowieso het, het werk met de, met de boot. Uh, ik ben zelf ook uh, tractorchauffeur, dus het rijden op die fantastisch grote oh, bootwagen. Ja, die ja, we ja hebben. mooi. Ja, dat um, ja, is, is gewoon uh, mannen speelgoed en vrouwen speelgoed, uiteraard. Ja, ja. die zijn er ook. Ja. En ja, um, ja het, is, het is gewoon een hobby. Dit, dit moet je echt doen vanuit hobby, want anders dan zou je dit ook niet um, kunnen doen. Nee. Geweldig. Wat ik, mag, ik, ik wou nog ja. wat vragen. Ja, ja, ik vraag mij af, hè, dan ben je opstapper. Hè? Dan is er iets aan de hand. En hoeveel mensen worden, zitten er dan op de boot? Hoeveel opstappers? Um, dat is een beetje een de situatie. Minimaal vier. Ja. En dan hebben we het over een, een, een schipper, een communicator, een navigator en een stuurman. Ja. En dat is een minimale... En is in de, binnen de opstappers zit ook hiërarchie, zeg maar. Nou, we hebben, of, um, of luister je altijd naar de schipper? Nou, ja, we hebben de schipper... Ja. Uh, of een schipper ligt er een beetje aan wie er op dat moment beschikbaar is. En verder, uh, de opstappers ja, uh, die zijn uitwisselbaar. Iedereen heeft dezelfde opleiding. Iedereen ja. zou theoretisch misschien hetzelfde moeten kunnen. Uh, dus iedereen kan ook op elke plek op de boot ja. ingezet worden. Je hebt allemaal worden. een vaste plek op de boot. Hè? Of uh, wissel je dat ook weer dat in? Dat wisselen we echt onderling af. In, ja. uh, En dat is hetgene wat we dus uh, elke week oefenen. Okay. Um, ja. Zodat je eigenlijk bekwaam wordt in elke functie op de boot. Ja. Zou je voor de schipper zou zo uitvallen? Ja, Wat, dan moet je, hey, je dat even Dan ja. zou iedereen het over moeten kunnen nemen... Oh. om te zorgen dat de actie ve veilig okay. doorgezet wordt. Ja. Dus een hele, be hele belangrijke functie hebben jullie ook als opstapper. Ja, ja zeker. Nou ja, eigenlijk uh, allemaal ja. uh, moeten we hetzelfde kunnen. Ja. ja, mooi. Wist ik niet, maar heel goed. Nou, Gerrie, uh, een hele goede vraag. Uh, Willem, ja. heb jij ook nog hele goede muziek? Ik, uh, mm. ik zal mijn gitaan even uit de koffer pakken. Ewens, Do, doe dat maar. Even, nee. <laughs> Ja, dat is wat. Jongens, de muziek is er afgelopen. met gouden gitaar weer in de koffer. en uh, Ja, het is het werkelijk niet te geloven. Ja, wat kan jij spelen? Wat zeg jij? Wat kan jij spelen, zeg. Ik alles, ja, dat is werkelijk. En dan moet je naast mijn doedelzak er ook nog bij pakken. Nou. Hij is eigenlijk ook uh, acteur, hè, Willem. Je dat? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Hij ja, ja, ja. ja, ja, ja. bij de komedie, bij de, bij de Amsterdamse komedie. Kleine ja. komedie. Ja, ik zie het niet helemaal vol met. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jongens, 25 mei. De in Zandvoort. Het is landelijk hè, eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk landelijk. Uh, het is bedoeld voor uh, donateurs, maar ook voor nieuwe donateurs. Um, je kan kleine gimmicks kopen. Je kan kijken wat wij precies doen. Je mag even aan boord komen kijken. Je mag het boothuis komen zien. Uh, zoveel mogelijk van onze opstappers, schippers, uh, de, uh, walbazen zijn aanwezig. Je kan alles vragen uh, wat je wil. Uh, voor donateurs, uh, nagelang er, er plek is, gaan we ook een rondje varen op zee. Voor de donateurs? Uh, voor de donateurs, correct. Mm -hmm. uh, wel vanaf 14 jaar. En, uh, moet ik er ook bij zeggen, de Schipper kan altijd besluiten... als het te veel wind is of, of de, de, de branding is te zwaar, dat we niet gaan. Maar goed, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Want dus... jullie zijn, als, dan zijn jullie gewoon knetterdruk? Ja, zeker. Dat is uh, een half uurtje de zee op en weer terug. Een half uurtje de zee op en ja. weer terug. Ja. En dat gaat de hele dag door. Er rijst mij de volgende vraag op. Wie loopt erin? Oeh, ik weet niet of die dus aanwezig is of dat hij toevallig ergens in Harlingen ligt. Dat uh, moeten we een keer uitzoeken. <laughs> ik vul hokje B in, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar het dat, dat schijnt een, een enorme happening te worden: 25 mei. Ja, zeker. En um, ja, KNRM 200 jaar. Het lijkt net alsof de KNRM in één keer in de lift zit. Ja, ja, ja. want je hoort eigenlijk Al. nooit heel veel hè, over de knrm Nee, en dat Echt wat, mooie, jullie doen, uh, wat jullie doen. Ja. Klopt. De KNRM heeft 200 het uh, 200-jarig bestaan van de KNRM aangegrepen... om uh, zich uh, in de media ook flink te laten zien. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk al, uh, al begonnen met het, uh, het nummer... wat jullie waarschijnlijk hier heel vaak gedraaid hebben. Wat als de storm komt? Van Stef Oh ja. ja. ja. ja, ja. En uh, Fleur. Ja, en fleur, inderdaad. Ja. Um, er is een expositie. Volgens mij is dat vandaag gestart. Maar dat weet ik niet. Nee, nee, die zeker. wordt gestart nog. In het Rijksmuseum of in het Maar Ook in het ook Museum komt ook een expositie. Klopt, Daar komt ook een uh, expositie. Ja. En uh, ja, ja, zo zetten uh, de kader zich uh, goed in beeld. Mm. Fantastisch. Ja, dat, dat, dat een mooie nummer van Stef Bos en Fleur... Dat, dat zou eigenlijk veel meer gedraaid moeten worden. Je hoort het niet zoveel op de radio. Nee, nee, ja, Willem die gaat er zo direct instarten. Ja, dat, kijk, wij draaien het volop. <laughs> wij draaien het <laughs> natuurlijk volop. Ja, we besteden ook volop aan aan. Uh, maar dat zou eigenlijk landelijk moeten gebeuren, toch? Daar, ja, misschien, komt dat nog. misschien komt dat nog. Ja, ik hoop het maar. Hè. Of, of misschien bewaren ze dat. November is eigenlijk de maand. Hè. Dat, dat jullie zo... Uh, Tof. Uh, Tof. 200 jaar bestaan, toch? Om en nabij. Ik dacht, ik dacht november. Slag, ja. slag hem de arm houden. Ja, om ja, maar ik erbij. weet de exacte datum. Eh, maar, eh, maar, maar, maar, maar, nee, maar dat houden we te goed. Ja. Hey, maar, maar eind van het jaar dus. Is er dan nog een hele, hele grote party dat je zegt van... nou, dan, dan gaan we helemaal los? Ja, als goed is, in het eind van het jaar hebben we de Reddersgala. Reddersgala? Ja, ja, in Rotterdam. Ja. Um, ja, en dan wordt eigenlijk het hele jaar mooi afgesloten met... Ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ik denk dat dat ook nog een beetje geheim moet. Het moet natuurlijk voor iedereen een beetje ja. verrassing blijven, in, inclusief ons. Uh, dus dan, maar goed, het hele jaar door zijn er evenementen um, door het hele land heen. Uh, de KNRM laat zich echt zien met uh, een stukje vlootverduurzaming. Dat is natuurlijk ook echt een gesprekspunt van de dag. Um, ja, een stukje modernisering, een stukje opleiding. Dus echt inderdaad wat, wat jij ook al zei, van, ja, van, van wat doen we nou? En eventjes iets meer, iets meer zichtbaar toch, wat ja. social media, et cetera. Ja. Ja, dat wordt dan een nationaal gebeuren. Hè? Wordt echt een nationaal ja, gebeuren. Ja, ook leuk hoor. Ja. Ja, daar zou ik best wel bij aanwezig willen zijn. Jij ook, Gerrie? Ja, vind ik wel leuk. Jij, wil jij dan maar... moet je, ja. denk ik, toch eerst donateur worden. Dan moeten we donateur worden, Charles. Ja, ja, ja, of je moet een keer gered willen worden. Dan. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je kan <laughs> ook in zee... Uh, moet, ja, je als dat toch ook dat moet je alsnog ja. ja, dan nee, vragen we, vrienden. Ja, maar denk je, met, deze, met deze opstappers zeggen, er rennen me aan, hoor. Dus <laughs> hey, en met zo'n nee. helikopter is ook leuk, hè? Want dat wordt vaak gedaan door de KNRM. Er worden dus mensen drenkeling... Uit zee gered, zeg maar. De helikopter in. Dus altijd heel leuk om te zien. Doen jullie dat ook? Mogen jullie dat ook doen? Ja, ja wij doen uh, jaarlijks uh, doen wij een, uh, minimaal één oefening met, uh, met de helikopter. Ja. En dan uh, de worden daar uh, ja, de, de opstappers, een aantal opstappers worden dan omhoog en ja. ja, weer op strand gezet. Ja. ja, dat is machtig. Dat is hartstikke dat leuk om te, echt te zien. Echt heel gaaf. Ja, ja, ja. Ja. Hey, jongens, ik geef een verzoeknummer draai, heb ik gehoord. Kijk, daar hebben we ze weer. Wie <laughs> zijn er ook al? Ja.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 Maar weten, ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan laten genezen. Wat als de storm komt, als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn. Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Ja, Stef Bos en Fleur. Oh, wat als de storm komt? Ja, Het blijft gewoon een geweldig nummer. En, en net wat, al, wat al gezegd werd hier. Het wordt te weinig gedraaid. Nederlandse radio. Ja, nou, we hebben net ja. uh, Storm Louis gehad. We hebben jullie nog iets... Uh, Gemerkt daarvan als KNRM? Ik heb heerlijk doorgeslapen. <laughs> ja, ik, ook, ik heb ook niks gemerkt. Kom je er al bij het Zandvoort? Ja. ja? Nee, nee. Niet, niet uit Zandvoort. Jij niet? Nee. Waar kom je even vandaan? Ik kom uit Naarden. Uit Naarden? Naarden. Maar daar woon ja. je niet nu? Nee, nee, nee. nee. nee, ik, nee. Ik, ik woon sinds 2002 in Zandvoort. Oh, nou dat bedoel ik. Jullie komen al bij het Zandvoort. In Niesin, maar je woont in wel hier. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja, want uh, uh, en, en, de zee is natuurlijk natuur. Hè? Dus je, je, niet alleen dat je dus van redden houdt of van actie houdt, maar je houdt ook van natuur waarschijnlijk. Komt het ook in het duingebied bijvoorbeeld? Ja, ja zeker. Ja. We hebben af en toe ook wel eens uh, zoekacties naar vermiste personen. Ja. Uh, ja, en dat kan in het water zijn, maar dat kan ook in de duinen zijn. Uh, ja, we hebben ook een, een kusthulpverlenersvoertuig En daarmee rijden we over het strand of als nodig is zelfs ook de duin in. Ja. En dan, hmm. uh, ja, dan kunnen wij, uh, gecombineerd bijvoorbeeld met de reesbrigade en de politie, uh, ook helpen met zoeken. In het duingebied. Ja. Hoe kijk, hoe, even, even een, een zijwegetje. hoor. Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat al die hertjes worden afgeschoten hier? Ja, leiden, <laughs> daar heb ik <laughs> geen mening over. Ik heb geen mening <laughs> nee. nou, ik als ik ga jagen, dan mag maar als ik ga jagen, zet ik altijd mijn bed achterstevoren op. Ja, dan denken die beesten dat ik naar huis ga. Ja. <laughs> Echt waar, Willem? Als ik in de Duin, als ik in de duin loop... en zie je een ventje lopen met een petje uitgevolgd. Ja. Oh, waar hoe, jongen? Waar hoe? Ja. Nee, maar jullie doen fantastisch werk en het lijkt me inderdaad heel uh, avontuurlijk. En uh, ja, een hoop mensen zie je toch nog uh, de zee ingaan terwijl er gewaarschuwd wordt, bijvoorbeeld voor muien en zo. Ja. Uh, hoe, ge hoe gevaarlijk is dat? Uh, hoe ver moet je de zee inlopen? Wil dat echt uh, ernstig gevaar opleveren voor je, voor je, nou, voor je leven? Het nou ja, ligt aan de wind, ik, denk het, ik ook. Hè? Het ligt denk ja. ik ook aan uh, hoe de persoon zelf... Uh, hoe goed die kan zwemmen. Hmm. Er zijn hier bijvoorbeeld in het, uh, in, het, in, het, in het hoogseizoen heel veel mensen... die ja. de zee nog nooit gezien hebben. Dus de mensen hebben geen idee... wat er 30 meter voor zich zou kunnen gebeuren. Um, kijk, een iemand die kan zwemmen... Um, en die weet wat hij moet doen in een mui... Ja, die, die, die wordt meegenomen in een mui... Gaat er niet mee en stapt weer het water uit. Maar ja, o, nooit... o, meteen mijn vraag, wat moet je doen in een mui natuurlijk? Ja, in een mui. <laughs> Goeie ja. vraag. Ja, nee, uh, kom je in een mui terecht, uh, laat je lekker meevoeren mee door de zee. En op een gegeven moment, dan zal je zien dat je een stukje opzij kan zwemmen. En dan kun je achterlangs weer op de bank komen. En dan kun je gewoon weer terugkomen naar, uh, naar het strand. Maar heel veel mensen die, uh, die niet kunnen zwemmen, die, die de zee nog nooit gezien hebben... die hebben geen idee van de gevaren wat de zee... Uh, ja, ...de gevaren van de zee, zeg maar. Ja, en, en ja... ...met dat soort mensen gebeurt het uh, meestal. Ja. ja. ja va uh, heel vaak... Uh, ja, ...buitenlanders ook Ja, buitenlanders zijn het vaak. Uh, die die overschatten, hè. Die komen hier voor het eerst en die zien dat... Uh, ...de wijde zee en die denken van... ...ik ga een plontje nemen, maar ja. Dus... Precies, ja. Gevaarlijk kan het zijn. De zee kan heel gevaarlijk zijn, inderdaad, Ja, ja. ja. Uh, hebben jullie nog een, een leuke anekdote of iets wat jullie recent beleefd hebben? Wat, uh... <laughs> ik, zie ze, ik zie ze naar elkaar lachen Recent, zien. Ja, wat recent. Iets met een vissersbootje ja. hier op het strand. Die kotter. Ja, ja die ja. kotter. Ik ja. noem nee, nog dat... geen getallen, nummer 22. Nee, geen <laughs> getallen. Nee, ja, daar hebben we uh, best een hoop uren, uh, nachtelijke uren, uh, overdag uren ingestopt. Um, ja, en ja, zoals wel bekend. Um, waren dat zeer interessante leerlessen ook voor ons? Um, In welke zin? Uh, nou ja, gewoon sowieso uh, het slepen van een boot. Um, een boot die lek is, want er was ook nog eens lek. Ja, wat te doen en um, welke acties we zouden kunnen, kunnen doen. Kijk, we hebben er uh, volgens mij iets van uh, zeven of acht uh, acties uh, van gehad. Ja. En uh, ja, elke keer mislukte het keer op keer. Het ja, Aanbrengen van die kabel bijvoorbeeld, was dat ook jullie werk? Uh, daar, wij zijn erop gevraagd om daarin te assisteren, inderdaad. Ja, ja. Uh, kijk, de sleepers zijn verantwoordelijk voor, uh, uh, voor het bergen van het schip, zeg maar. Um, en daar hebben wij ze in geassisteerd. Ja. Ja. ja, ik ben er zelf ook getuige van geweest. Ben, uh, diverse malen voor niets uh, heb ik uur in de kou gestaan. Want, ja. want dan bleek het achteraf toch weer, weer te mislukken. maar Dat kwam ja. ook een beetje, een beetje door je hoogmoed. Hè? Want je kunt natuurlijk nooit in je eentje die boot lostrekken. Dat lukt niet. <laughs> nee, ja, we hebben er ook meerdere keren gestaan... en we dachten van nou, het is nu allemaal zo goed voorbereid. Nu ja. gaat het lukken. Ja. En, um, lukt het toch weer. Na de zoveelste keer dat dan weer een kabel breekt... en dat dat dan ook weer um, het kritieke punt was... Ja, um, dat zak soms, we wel eens in je schoenen. Ja, we, we, weten jullie uh, hoe het uh, achteraf is... met die boot is afgelopen? heel die veel schade? Of? Nou ja, de boot is, uh, nadat hij dus los is gekomen... teruggegaan naar IJmuidum. Ja. Um, is uh, de kant op gegaan. Ze hebben hem meer waterdicht gemaakt. En en dat dat was er was veel schade dus? Ja, hij, hij was lek. Hij en was le en ja. hij is ook uh, gedeeltelijk voorgelopen met water... Dus ja, die boot moet helemaal gestript worden en uh, opnieuw opgebouwd worden. En daar is hij mm. nu mee bezig op dit moment. Oké, okay. en, en uh, ja, ja. dan uh, dat, uh, praat je natuurlijk ook weer over geld. Uh, heeft, heeft iemand donaties gekregen? Was het een soort crowdfunding of zo? Ja, klopt. Uh, ja. Zijn dochter heeft een dochter, uh, toen een tijd een crowdfundingsactie opgezet. En daar heeft hij echt wel een. Uh, of he, hebben ze uh, daar ja, best wel een groot bedrag bij elkaar verzameld? Mm. Ja. ja. Of dat voldoende is om die strip. Uh, om dat de strip is... weer ja. helemaal ja. Ja. te laten varen, dat weet ik niet. Maar. Uh, ja, dat was wel mooi om te zien dat, uh, dat iedereen daar ook ja, uh, wat voor had. Maar ja. het was voor sommigen, want uh, het is in de Zandvoortse horeca. Het <laughs> was best wel. Als je bijvoorbeeld Tijn loopt Ja, die had goede, die, die, deed goede die, zaken. Die, die de, zaken, de, ja. deed hele goede zaken, ja. ja. ja, ja. Maar het was, was wel een happening, was het wel? Ja. Maar er waren twee schepen, hè? Eerst ja. die vissersboot en daarvoor, dus de redding, de, de, de, de sleeper, die kwam ook vast te zitten. Ja, klopt, ja. Dat die, ja. Uh, die, kreeg, uh, die zat ook in het zand. Ja, ja. die kreeg de kabel in, in, de, in de schroef en ja, ja. Uh, die zagen er nog met en en het zand opkomen, Ja. Ja, jullie hebben hier uh, een mooie post uh, naast het casino. Hè? Ja. Ga je nog schokken, of? schok. <laughs> nee, nee, we hebben hele goede buren Holland Casino trouwens. Uh, ja. Ja? ja, nee, super, super buren. Draagt die wel eens wat bij ook? Nou oh, ja, we hebben vorig jaar of het jaar daarvoor uh, een keer een barbecue van hun uh, geschonken gekregen. Ja, uh, ja super. Oh, gezellig. Ja. ja, geweldig. Ja. Ja, ik, vind, ik vind ja, het eigenlijk goed, dat, dat, dat nieuws.nl, uh, doordat ze zoveel mooie publiciteit krijgen van elkaar, nog uh, eens uh, een keer wat neer mogen leggen bij die jongens. Uh, is dat zo? Ja. Zijn hint, Charles. Ook als ik er ben, natuurlijk, hè dan? Ja. Hé, <laughs> hey, ik ga nou een stukje muziek draaien, wat dacht je? Als jij nou een stukje muziek gaat draaien, Zal ik dat doen? Ja, doe dat maar.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 Off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out. Ja, een oh, Nederlands ja, Diamant van Charlotte. Ja, Zweed-Caroline. Zweet caroline van Nederlands Diamant. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja We zitten bij, uh, ja, bij de Boys of Banking Townsend to live vanuit de studio in hem van Zandvoort met uh, twee toppers van de rem. Ja, drie toppers eigenlijk. Met uh, Rien is erbij natuurlijk. Ja, die is er ook Hier. bij, hè. Ja, ja. <laughs> die, zit, die zit maar geregeld in ja, de Gellie, nektheid. ik zie dat de volgende gasten binnenkomen, dus misschien kan jij die, de die de even opvangen. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja het nou. Willem, jij zei drie, ja, maar het zijn er eigenlijk vier, hè? Vier, uh, re vier redders, Rines. Vier redders, Rines? Ja, eentje, o, die kon, eentje die kon niet vandaag, die had de andere natuurlijk zijn. Ja, eigen dat is zo, ja, die moest werken, hè, geloof ik. Ja, dus die verdient ook alle lof, hoor. Die heeft het hard best En dat was? Mee. We mogen dat zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, dat was Justin. Justin, ja. Justin. Uh... Ik weet zijn achternaam niet eigenlijk. Ja, Luiten. Luiten. Ja, L ey, dat ik dat weet, hè? Ja, precies. Ja, ik, ik communiceer wel met degene die ik moet bewaken, jongen. Dus, ja. uh... Nee, dat snap ik. Maar jij weet wel meer van de KNRM, hè? Jan Willem, of, uh, Willem? Willem, ja, Jan ja. Willem, Willem, Jan. Ja. Ik heb Willem-Jan als ik omgedraaid. En Willem-Jan zeg ik, heet Jan Willem. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar jij weet wel veel van de KNRM. Wat doe jij eigenlijk uh, voor ons? Hoe, hoe ben jij gelinkt aan, je, aan ons? Hoe ik gelinkt ben? Ja, oh, oh jongen, jongen, jongen, ja. Het is nou, op en, zich wel en, linkersoep. Ja, linkers. ja precies <laughs> je, Ik denk Carol. dat ik maar een stukje muziek of zet. Oh, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. Nou ja, ik doe... Uh, uh, Heel lang, ik ben helemaal niet zo lang bezig bij jullie vanaf half januari. En uh, ik zit dan uh, in zo'n uh, werkgroep voor communicatie, fondswerving, etc. Um, daar kan ik me eigenlijk goed in kwijt. En ik moet heel eerlijk zeggen, maar er is wel een groot gedeelte in mij wat toch de andere kant op trekt. En dat is naar jullie toe. En daar ben ik geen opstapper of zo, want ik ben, ik ben. Even de camera de andere kant op draaien. Ik ben, al, <laughs> ik ben 62, dus opstappen wordt. Oh, dat is niet meer. te zien. Wat zeg je? Dat is niet te zien in ieder geval. Ja, maar dan komt ik de hele dag bij Charles. Uh, dat Charles, je ouder lijkt. Ja. ja, ja, dat is inderdaad zo. Ja, ja. die meneer gaat nu weg. Um, nee, want ik zie, ik zie dus wat jullie doen. En uh, ik heb het altijd een beetje op afstand gezien. Nee, want ik woon in Zandvoort natuurlijk. En uh, ik ben altijd met het scheepvaartverkeer bezig en zo. En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment: van, uh, van nou, ik meld me aan bij de Kamer. En terwijl ik daar al heel lang mee liep met dat idee. maar het is er nooit van gekomen. Ik zit uh, ja, natuurlijk hiermee. We bij je en, en uh, ben lid, bij, uh, lid van HKV in Haarlem. Kano. Uh, Kajak. Doe ik veel te weinig mee helaas. Gaat ook alweer gebeuren. Hij hij hebt, heb, was... hij, heb je niet gehoord? He, he, bij jullie he, heeft hier gevraagd: Ik heb een herkettische mag lenen. Om, uh, in plaats van de Kano. Om daar over de ringwaard heen te scheuren. Dus, dus. Ja, eens dus even kijken hoe ver we komen. Ja. <laughs> Als je me genoeg gast geeft. Ja, ja, ja. Nee, maar nou wat ik zeg, vanaf half januari ben ik, ben ik daar dus mee bezig en ik probeer toch de KNRM uh, te leren kennen in alle facetten. Dus niet alleen hetgeen wat ik nu doe. Hè? En, en, en, uh, de planning is uh, om ook een eigen programma te gaan maken voor de KNRM, door de KNRM. Dus met, met uh, mensen van de KNRM ben ik me bezig om dat format uh, leuk. echt vorm te geven. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat de KNRM in een goed licht staat. En uh, ja, nog meer in de publiciteit als dat het nu eigenlijk is. Ja, leuk. Nou, dat is mijn binding met de KNRM. Ik ben graag graag. En, ja. ja. mooi. Nou, in hoeverre is het nou ja, structureel dat jullie, dat jullie altijd kunnen vertrouwen op die... Uh, uh, financiële donaties om de, om de uh, organisatie in stand te houden. Hè. Want, uh, tot nu toe is het allemaal goed gegaan, maar ja. Nou ja, kijk, de, de, daar weet ik niet het fijne van natuurlijk. Dat ze, de, we hebben een heel hoofdkantoor in Amuiden die zich daar dagelijks uh, mee bezighoudt. Dus daar gelukkig hoeven wij als, als aankomend opstappers... En, en opstappers hoeven wij ons daar niet zoveel zorgen om te maken. Nee. Maar het is gewoon wel heel belangrijk. Ja. Wij, wij, wij draaien niet op subsidies. dus dat is Je hoort nou weer verhalen in de media... dat uh, Nederland moet, uh, moet omslaan naar een, een oorlogseconomie... <laughs> Ja, gaat daar al het geld weer naartoe? Dus, uh, ja, nee, serieus. Ja. Het, is, het is best wel een heftige tijd, wat dat betreft. Uh, mensen hebben allemaal nauwelijks uh, uh, middelen om, om hun boodschappen te doen, althans sommige bevolkingsgroepen. En als de organisatie, zoals de KNRM, ja, je bent afhankelijk van, van, uh, van middelen om je organisatie eruit te houden. Dus, ja. Gelukkig hebben jullie daar dan uh, niet zoveel zorg over. Maar, maar uh, mensen die daar wel zorg over hebben, die, die zullen daar best uh, intensief mee bezig zijn. Ja. ja, absoluut. Ja. Nee. Ja, dat zou je, die, die vraag zou je echt een keer bij de, bij de mensen naar buiten moeten stellen. Dus weet je, daar weten wij het fijne gelukkig uh, niet van. Nee. Ik denk dat wij ons anders ook uh, niet meer zouden kunnen focussen op nee. uh, het vrijwilligerswerk, wat wij het liefst doen. Dus. Nee, maar die, uh, de, de kern zit dus in de Muiden, wat dat betreft? Ja, daar zit ons hoofdkantoor. Het hoofdkantoor, ja. oké. Okay. Zo, zoals je dat ook zegt, de kern. Nee, het hoofdkantoor. <lacht> Voor mij is dat de kern. Ja, nee, ja, nee. Ik heb zelf ook in IJmuiden gewoond enkele jaar. En, uh, Mocht je daar komen dan? <lacht> nou ja, ik heb, ik heb nooit mijn postadres doorgegeven, want anders <lacht> dat ze dat wisten. En, uh, nee, uh, dat was mijn eerste opstap naar, uh, naar het westen toe en toen zijn ze in IJmuiden. We gaan eerst gaan we jou afhelpen van een gekke accent. Ja. Ik ken je, dat niet geluk. Ik kan je vertellen, dat is niet gelukt. Ja, ik, uh, ik ben een keer met twee vrouwen... tegelijk uh, ben ik getrouwd geweest. Eentje woonde in Muiden, en een andere vrouw die woonde in Dordrecht. En weet je wat nou het, voorbeeld is, uh, het voordeel is van bigamie? Of het nadeel van bigamie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, vertel. Nee, dan heb je twee schoonmoeders. God. Ik vind het zo jammerij...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 Tonight night.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 You said. Jackson Brown met uh, de load-out van nummer 2018 dan weer, geloof ik. Ja, ik weet in ieder geval dat Jackson een brown leven had. He? Ja, dat wel. Zeker, wel. Ja, ja. zeker. Ja. We hebben nu nog steeds uh, twee uh, toppen van de KNRM Zandvoort. En uh, nou ja, degene die hier, uh, op tijd hebben ingeschakeld... hebben het hele verhaal kunnen luisteren. En ik kreeg net al een berichtje. God Willem, wat staat er toch nou naast je? Is er denk ik van chocola? <laughs> Geen idee. Het is niet de paashaas. Het is niet de paashaas. Nee. Gaat de nog weer een keer in actie komen binnenkort? Of Pas wel. Rines is te vinden door het hele land. Eigenlijk alle grote, leuke promotieacties voor, voor de KNRM. Daar is Rinus wel bij. Maar hoeveel zijn er? Hoeveel dat mag ik niet vertellen. Dat mag je niet vertellen? Nee, officieel mag ik dat niet vertellen. Nee. Ja, dat zag ik daar nog Nee, hij is overal bij. Kinderen vinden het vooral heel leuk Een beetje om het verhaal van de KNRM te vertellen. Van, nou wat doen jullie nou? Dat trekt toch aandacht. Dus ja. Uh, ja, Rien is eigenlijk overal wel te vinden. En die zal het heel druk hebben dit jaar. Ik zou je heel dat eerlijk ik vertellen. Ook, ja. Ik ja. heb zaterdag met uh, Lightwalk meegelopen met Rinus. ik had die eer. En, uh, en, en ik merkte gewoon aan de mensen hoe blij dat ze waren. Ja, absoluut. Ja, dat Dat Riener zaren. Gewoon heel gezellig. Gewoon oh, leuk, leuk uh, je, leuke energie komt er vanaf. Een heleboel energie. En ja. die geeft op Marines de foto bijna tot slaande ruzie. Ik ja. heb het aan de hand meegemaakt. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Ja. Dat de mensen aan elkaar gewoon aan de kant duwden om Marines op de foto. Want ja. ze moesten wel. Want als, ja, als zo, de, zo rap ging het. De meute ja. ging lopen. Ja, en ja, uh, uh, ja, iedereen die wilde Marines op de foto een high five doen. Ik zag zelfs nog iemand die een high five deed. En sloeg bijna zijn buurvrouw het gezicht. <laughs> <laughs> Alleen omdat Rinus die draait zich per ongeluk een keertje om. Ja, ja, en ik, ja, ja, nou ja, goed. Ja, leuk. En, uh, ja, en uh, er is één klein wanklankje wat, uh, wat ik wel had. En uh, er was één Rinus, en ik ga niet zeggen welke Rinus het was. Die uh, was in één keer pleiten. Die was weg. En ik zal niet zeggen dat het Sebastian het was. Nee, Rinus die wilde eventjes uh, meedoen met de warming-up. Ja, dus, uh, oh, die, die ging oh, naar is, de podium. Die gaat even meedansen. Maar ik dacht bij mezelf en denk: oh jij ja, die, die, die, die, die, die nare studentenvereniging is dan die hebben hem ontvoerd. Dat is het eerst maar ik dacht, hè. Dat is ja, wat ik dacht, nee. nee, nee. Rienes heeft een eigen wil. En uh, als hij het ziet, dan gaat hij ervoor. Nou, nou, ja, gelijk, Ik zag in één keer bij het podium, zie ik hem zo bij mijn kanker komen. en Komt hij nou vandaan? Ik was in alle staten, zag je daar dan? Dit wordt onthouden dus. Nee, ja, ja, ja, dit, onthouden. Dit, wordt, dit komt op het tegeltje. Opschrijven. Dit, dit krijg je terug. Uh, <lacht> <lacht> dat, uh, de volgende keer is Willem <lacht> natuurlijk. Als eerste in een vak. En dan, uh, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja ik, ik weet waar hij nu toe gaat, maar niet de goede kant op. Nee. Wie loopt er met mij mee? Dat wil ik wel vragen. Wie er dan met mij mee Jelma. <lacht> Ja, ja, nou ja. Ik goed, vind prima. Alles voor de camera. Alles voor de <laughs> Nou, echt zijn grenzen natuurlijk. <laughs> zijn ja. grenzen. Hey, jongens, we gaan naar de klok van, van 11 uur. Dus ja. uh, ik wil jullie ontzettend bedanken uh, dat jullie hier uh, zijn gekomen. En, Hartstikke uh, leuk. Ja. Dat en jullie uh, heb verteld ja En dan gaan jullie straks wel weer opstappen. Ja. ja. ja. ja. Ja, dagelijks gebeuren. Hè. Ik, wij gaan ook straks opstappen. Dus we, dan kunnen we een we beetje voelen regelmatig. hoe het is om opstapper te zijn. Eigenlijk. Ja, dus. Absoluut. Ja. Dank jullie wel. Ja, heel graag gedaan. Dank jullie wel. En jullie ook bedankt. Ja, jongens, jongens, wat is dit nou? De redden wij toch helemaal dit, dit, dit redden? we niet wel, er komt muziek tekort. Maar ik heb er nog één. Ik ben just een poor boy. though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.